Dit is Jeroen Tjapkma met het NOS-journaal. De Brabantse politie heeft een inval gedaan bij de motoclub Satudara in Zundert. Tegelijkertijd zijn in hetzelfde onderzoek negen woningen binnengevallen. Volgens het OM heeft de actie te maken met bedreigingen en mishandelingen in de Bredaanse horeca. In totaal zijn tien mensen opgepakt, hoofdzakelijk Dara leden Bij de inval in het clubhuis in Zundert werd groot materiaal ingezet, onder meer een helikopter en een panserwagen.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 In de Libische havenstad Sirte blijven de aanhangers van de verdreven leider Kadhafi zich verweren. Ze hebben nog twee buurten in de stad in handen en die waren ook vandaag weer het toneel van hevige gevechten. met strijders van de Nationale Overgangsraad Er zouden zeker elf doden zijn gevallen. Ajax heeft zijn eerste overwinning in de Champions League geboekt. In Kroatië werd het tegen Dynamo Zagreb 2-0. Kort na rust maakte Boerrichter de openingstreffer. In de slotfase zorgde Eriksen voor de 2-0. Door de zegen komt Ajax op vier punten uit drie wedstrijden. Daarmee staan de Amsterdammers gedeeld tweede met de Olympique Lyon. De Fransen verloren met 4-0 bij koploper Real Madrid. De piraterij voor de kust van Afrika blijft toenemen. Ondanks de massale inzet van marineschepen zijn er dit jaar al 352 schepen aangevallen. Het internationaal maritiem bureau zegt dat er 200 aanvallen waren rond de hoorn van Afrika. Vorig jaar waren dat er nog 126 het weer. Vannacht aan de kust enkele buien. Landinwaarts overwegend droog. Het waait flink uit zuidwestelijke richtingen. Het koelt af naar 8 graden aan zee tot 5 landinwaarts. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer in Hagel. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS. We have song for didn't call I feel as empty as a drum I don't know This way. I uh -huh. this All I need is a place to find And there I'll other away Zijn